Moeder Aarde. Een serie hoorspelen na de romancyclus 'het geslacht Viarda' van Teun de Vries, regie Ad Leupler. zo vroeg op de morgen. Mem ziet het. Waar ga je naartoe? Het is toch geen marktdag. Ik ga eindelijk dat paard kopen, Mem. Dat, dat paard? Ach, Mem, jarig bedoelt dat tuigpaard. Een draver. Hij loopt er toch al weken over te denken. Een tuigpaard? Hier op wie haar Vindt Mem dat zo vreemd? Ach, een pronkpaard. Dit Mem is soms zonde van de penningen? Och, jongen. Heb ik ooit gemaald om geld. Vroeger ging je vader erover. En nou beheren jullie het samen. Ik moe me daar niet in. Nee, voor die duit hoeft jarig het niet te laten. Het kan eraf. Het kon er altijd wel af. Maar vroeger stond hij me in de weg. Dat obstakel is het tenminste niet meer. Ja, rog. Zo spreek je niet over je dooie vader. Nou, goed dan. De dooie bij de dooie. Men moet toch toegeven dat we nou heel anders leven. Ja, we leven anders. Ah. Voelt men zich wel goed? Ik voel me goed. Dan ga ik. Denk niet dat ik voor de avond terug ben. De stal waar ik wezen moet ligt achter het hiervee. Zover? Hoe ver. Hoe verre weg, hoe tuiker waar. Haar die samen. Wees voorzichtig op de weg. Voelt men zich werkelijk goed. U ziet er wat wit uit vandaag. Mm, ga maar aan je werk. Maak je geen zorgen. Hier, ik ga bij het venster zitten. Kan ik jarig nog zien wegrijden op de dijk. Ik kom straks wel weer kijken. ...hier bij het raam, ...zou het goed zitten... ...als ik me werkelijk goed voelde... ...zal ik het nooit zeggen... Deze ongeneeslijke pijn in mijn hart... ...weet soms niet eens of het een pijn is in mijn vlees en bloed... ...of alleen maar een ding in mijn gevoel... ...vroeger als kind... Hoorde ik mensen over ziekte en ongemakken spreken. Soms zeiden ze... Die komt er niet bovenop. Er is geen kruid tegen gewassen. Ik begreep dat niet. Maar nou weet ik het. Tegen mijn kwaal is ook geen kruid gewassen. Wieg, man... Jezelf verhangen. Lieve God. Was het nodig? Die zonde. Waarom moest jij je pijn in jezelf versmoren? Waarom kwam je niet eenvoudig bij me om me te vertellen? Wat jou zo onmenselijk kwelde. Dat gaat jaar Soms denk ik dat hij geweten heeft waarom jij er een hand aan maakte. Dat iets te maken met die meid, die rode. Er is iets gebeurd dat mij ontgaan is. Ik zal het niet weten ook. Iedereen sluit zich hierop in zichzelf. Ik ben niet beter. Ik hou ook mijn mond... Eén ding troost me. Die twee grote kerels zijn vrij. Voor het eerst in hun leven werkelijk vrij. Ik merk het aan alles. Lopen, praten, kijken. Ze gaan naar de veemarkt. Ze hebben kleren gekocht. Ze roken sigaren. Wil in het voorjaar een nieuwe veeschuur bouwen. Natuurlijk, jarig is de drijver. Met Jelling is het haast altijd met de mens en het botst niet meer. Vrij zijn ze en onbeknot. Men blijft vreemd. Ik mijn ongelukkige gevoel dan vroeger. Beklemde. Ik zit met mijn ongeneeslijke pijn vast aan die dooien. Jonge, jonge, jonge, jaren Wat heb je nou voor een prachtstuk meegebracht? Ja, hmm? ah, je mag hem leiden, hè? Dat is dus een zachte manier van zeggen. Ik weet waarachtig niet hoe ik het wel zou moeten vertellen, maar het, het is te gekjarig, zo'n dier. Ik heb in mijn leven draverijen en ringrijen beleefd. Alle soorten paarden gezien, maar nee, ik wist niet dat ze zo bestonden. Ja, mem. Oh, oh. <laughs> ze bestaan. Aardelijk Russisch bloed, zogezijd. Oh. Zij jarig, kan jij dat grote beest baas? Is er ooit een paard geweest dat ik niet baas kon? Herinner jij nog die Oldenburger Hengst? <laughs> je hebt hem klein gekregen, dat is waar. Uh, hoe zei je ook alweer dat deze heet? Orlof. Uh, uh, Orlof. Orlof, Russische naam. Russisch. Een of andere sultan daar heeft dit soort gefokt. Oude papieren, Charlie. Misschien wel ouder dan die van ons. Een sultanspaard... En, en wat een vreemd soort kleur. Ja, Isabel noemen ze dat Mem. Oh, jij weet er wel van alles vanaf, hè? jarig? Ja, jongen. Ik heb weer eens goed laten inlichten, geloof me. Ik had op de paardenmarkt al een paar keer over die oorlog horen spreken. Wist dat hij te koop was. Ik ben niet overeen nacht ijs gegaan. <lacht> Toen ik hem zag, was jij meteen weg. <lacht> Zo kan je het noemen. Ah, dit is nou net wat ik wou. Jarig, <lacht> heb je gezien dat hij blauwe ogen heeft. Zo blauw als het lemmet van een nieuw mes. Dat heeft hij van zijn Hongaarse voorouders. Kruisig om zo te zeggen. Arabische volbroeder en Hongaarse dravers. Zoiets las je vroeger alleen in een boek. Zulke paarden hadden toch vroeger alleen de grote hanzen, is het niet? <laughs> ja, man. Ja. En ik zal bewijzen dat een Friese boer er ook mee kan omgaan. Zeg, wat vreet zo'n dier nou? Gewoon voer, hooi? Hooi ook, maar vooral haver en roggebrood. En af en toe een emmer vette melk. Melk? Nou, dat melk. wordt dan een dure kostganger. Dat wordt die. Maar ja. ik ga er ook prijzen mee winnen, Tjalling. Jij denkt nog altijd aan de gouden zweep, hè? Ik denk aan van alles. En dan nou moet je zeker nog weten wat ik voor het beest heb neergemaakt. Nee, nee, nee, nee, jarig. Nee, dat hoef ik niet te weten. Dat kan ik wel zo wat raaien. Het is mijn geld wat ik aan spendeer. Of niet soms? Ja, Ja, man, ja. Nou ja, jullie mogen het eigenlijk best weten. Die oorlog kost mij op de kop af... 2000. Rustig, rustig jongens. Rustig, ah, rustig. Orlov is een moeilijk woord om te onthouden. En iedereen op de zaarten spreekt van de rus, als die jarigs harddraver bedoelt. En nu is het drie, vier maal per week, s'avonds na het werk... Kort voor het donker valt, aantuigen. De lichte shees rijdt voor, de beste leidsels zijn klaargehangen met belletuig en zilverkleurige zweep. Want jarig wil zijn draver van begin af aan wennen aan het getinkel en de schittering van de wedstrijd. En de Rus slaat zijn hoef in het erf, hinnikt als een oorlogsros en trekt de kleine wagen met jarig Viarda erin verder licht de dijk op. Hoog en majestueus wiegt de orlof tussen wegen en landerijen. Zonder hijgen, statig en edel, komt hij weer binnen, eet zijn ruif leeg en slaapt als een zachte, blanke schim in de stal naast de eenvoudige boerenpaarden. Raukje, hey Raukje loopt niet zo hard door. Middag, tweeën van me? Ben je kortaf, meid. Kijk, jij was er op de viarda zaten toen ze de oude wiegman in zijn kist legden. Nee, vlug, vlug, daar is rookje. Oh, nou komen we er toch zeker achter. Nee, wat een gewappen. Wat willen jullie allemaal? Nou, die dag, hè? die dag toen ze de oude wiegman in zijn kist legden. Toen hij zich verhangen had. Yes. Wat moet dat een schrik geweest zijn, mens. Vrouw, ik moet voortmaken. Oh, zeker weer haast om op de zaten te komen. Die twee jonge boeren zijn royaal geworden, heb ik gehoord. Oh, daar hoef je alleen maar te kijken naar dat peperdure wonderpaard van jou. Oh, een schandaal, zeg ik. Geld wegsmijten. Bij zo'n overvloed valt er voor jou vast wel wat af, Rauk. Of niet soms? <lacht> dan zijn jullie een onzin uit. Ik kom daar niet meer. Maar jij kunt ons wijzer maken. Wat is er dan, Berber? Ze zeggen Rauk... Ze zeggen dat er twee kisten in de opkamer van de viarda stonden... die dag toen Wiegman gekist werd. Twee kisten? Ze snapt het niet. Meid, ze hadden geen ralvloers voor de spiegel gehangen, zeggen ze. En toen stonden er zogezegd twee kisten. En je weet wat dat betekent. Hoe kan ik dat nou weten? Dat wil zeggen, Rauk, dat er binnenkort een tweede dooie komt op de zaad. Wat jullie al niet in je kop halen. Nou, Raukje, was het zo... Hadden ze het voor de spiegel vergeten, stonden er twee kisten. Onzin, zei ik toch. Allemaal bijgeloof. Ik was die dag niet eens op de zaten. De oude had me s ochtends al de deur uitgewerkt, voor hij zijn nek in de strop stak. Heer, mijn tijdje. Lieg jij niet rauk? Je slaapt me met stomheid. Ik hoor je nog kwekken, Klaske. Ja, ja. Uh... Mem! Ze hoort het niet meer, jongen. Is het werkelijk afgelopen? Mem! Oh, oh, oh. Mem, hoor je me? Oh. Hoor je me? Ja, lucht nou toch. Het kan niet. Het mag niet. Ze heeft me niet herkend. Komt het? We zijn te laat gekomen. Wat ja, wil je bij die ingesneeuwde winterwezen? Oh, als ze maar één woordje het even me gezegd. Oh. god, ik kan het niet geloven. Je zal het moeten geloven, ja heeft gelijk. We zien het voor ons. Het, het lijkt onmogelijk. Ze is er niet meer. Ik verdraag het niet langer. Ze is er gewoon weg, niet meer. Nog, nog geen tien minuten geleden keek ze me aan. Ik dacht nog dat ze iets zeggen zou. Op weg! We kennen er niks van, wat wikker, Wat lot van alle vlees. Ik, ik ga kijken waar jij er gebleven is. Hij was zo allermachtig over Daar Daardoor je goed aan jongen Wie weet wat hij anders uitsprak in zijn verdriet. Wiebe, ik heb spijt. Ik dacht dat we hier niet vaker zijn gekomen toen men nog leefde. Veel Dat is een oud liedteetje, telkens als er iemand dood gaat. verwijt jezelf toch niets. jongens waren er toch? Die zijn toch goed geweest, hoor? Er moet wat gebeuren. Er moet iemand langs de buren om het sterfgeval aan te zeggen. En er moeten hier vrouwen komen om er af te leggen. Ik ken het niet alleen af. En de, de kist en het maar. Breek je hoofd er niet over, Ted. Ik kreeg het alles met je boer zodra die een beetje bedaard zijn. Ze zijn nou nog maar half mens, voor al jaren. Ja, had je dat nou ooit van onze jaren gedacht? Ik schrok er erbij kans van. Ik heb hem vaak de gezien, weet ik maar zo gealtereerd als nou. Dat is wat nieuws. Ja, blijft een moeilijk mens, dit? In dat opzicht heeft hij een aantje naar zijn waardje. Het is hier <tie> de, de, de, de koud, dit de opkamer. Kom, we gaan naar de keuken. want tenminste is de kachel. Al heeft je moeder niet meer, daarom hoeven we toch niet in te kou te zitten. begrafenissen als destijds heb je niet langer. Hoe meer de mensen aan de noodzaak van verandering gaan geloven, hoe meer oude gewoonten ze afzweren, zelfs waar het de dood betreft. Men heeft zwokjarig zijn haar zware met koper beklonken kist uit de hoge voordeur van de zaten gedragen, waardoor zij er als bruid is binnengestapt. Buren hebben de kist op een boerenwagen door het dik besneeuwde land naar het dorp gebracht. Geen boer of boerin wordt met eigen rijtuig naar de grafkuil gereden. In de doorrit van het dorpsherberg wordt het deksel van de kist geschroefd, zodat allen die hier als leeddragers zijn gekomen de doden nog eens kunnen zien. Daar staan Ted en haar man en Tjalling vooraan en buigen zich voor het laatst over het dode moedergezicht onder het mutsje. Ergens terzijde, achter de nieuwsgierigen, staat jarig. De gebalde vuisten tegen de ogen gedrukt en wil niets meer horen of zien. Iemand stoot hem aan. De dominee is gekomen. Men dringt hem naar voren. Hij drukt de oude dunne hand van de dorpsdominee en hoort woorden van deelneming die hem vreemd blijven. Wat moet ik? ...met dit grijze oude heerschap. Ik ben nog nooit in zijn kerk geweest. Alles wat hij zegt... ...alles wat hij bidt... ...glijdt lauw en machteloos langs mij af. Een hemelse vader, zegt de dominee. Een eeuwige hoop. Ik zou het misschien willen geloven... ...als ik maar kon. En waarom staan al die anderen... And ...Ted en Tjalling en Kuiken... er zo deemoedig bij... Of al die troostwoorden nog iets helpen. De dood is een einde. Valstrik. De deur gaat op slot. Men ligt alleen in een modderkaal. kleed glijdt over de gesloten kist. De wagen met de dode wordt naar buiten geduwd en ingespannen. De boerinnen van Rink zijn vol bij daar, stappen over de disselboom... en gaan ter weerskante van de kist zitten. De wagen rijdt naar het kerkhof. Als acht dragers de kist van de wagen tillen... begint de kleine torenklok schril en hevig te luiden. De kleine klok, omdat de dode een vrouw was... De stoet formeert zich. De dominee gaat voorop, daarna Tjalling als oudste zoon, daarna Jarig en Wiebe, dan de overige mannen. De vrouwen onherkenbaar onder hun lange zwarte rouwlampers sluiten de stoet. Drie maal slingert zich de lijkstatie rondom de kerk. Nog altijd, al weten deze mensen het al niet meer, moeten de oude demonen op de vlucht worden gejaagd voor de doden in de aarde verzinkt, voor zonen en dochters, mannen en vrouwen er een spadevol aarde op gooien. De laatste dienst die zij de gestorvenen bewijzen. Suikerbollen, die kaas en die kluiten boter waar ze nou in handen aan uitsteken. Die tabak sigaren, die standaard met pijpen voor de mannen zat zijn. Wie heeft ooit zoiets bedacht? Wie draagt hier nog leed? Misschien die oude dominee. De gindigt aan het hoofd van de tafel. Hij eet helemaal niet Hij drinkt alleen af en toe een slokje koffie. Daar, ja, mijn zuster Ted, met de roodbehaalde fase. En Charlie, die in elkaar gedoken zit alsof de slag nog komen moest. Leed. Ze vreten hun leed weg. En in de koestal staat het minne volk en de arbeiders al te wachten op wat er ook verschiet. Ze, ze verstikken mij met hun aantal. Al die malende kaken en al die vette monden en handen is geen bespotting. Wat doet de dominee? Hij staat op. Zijn gaat bidden. Onze vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komend, uw geschieden, gelijk in de hemel, als zo ook op taal. Geef ons en ons ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schulden. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Amen. Is vertrokken. Maar die anderen, die blijven. Die hebben nog geen zin om te gaan. Die kijken al uit met de thee in de jenever. Ze houden zich al niet meer in. Het praat maar en klettert. Het is prachtig wel. Of ze op een bruiloft zijn. Of op een doopfeest. Ik houd hier niet meer uit. Ik moet naar buiten. Ik, ik spuw van de hele troep. De doorrit Die bende daar binnen is niet met de harden Maar jongen, de mensen vinden het vreemd dat je wegloopt En jij? Weet jij het ook vreemd? Ik geef je groot gelijk Ik wou dat het achter de rug was En dan te denken dat zij nou daar de ligt Naast die toren, onder modder en sneeuw Ijskoud en alleen Jezus naam Zeg het niet Kun jij er nog aan iets anders denken? Ik kan aan niks denken een kop genoeg. Kom, maak een eind aan deze vertoning. We gaan naar huis. Ik doe het niet meer. Ah, oké. Okay hoef je zo niet bij te schreden. Ja, luister het, Janik Viarda. Wat is dat hier voor een huishouden op een zaad als die van de Twee manskerels met vier linkerhanden. Als dan de hele boel is versmeerd en vervuild... en al dat eetgerij aangebakken en al dat ondergoed stinkt en verliedelijkt... dan mag Raukje weer komen en wassen en boenen en sokken stoppen. Als ze dan de scherven bij elkaar geveegd heeft... en de hele smeerpoezerij opgeruimd... dan kan ze met de reeksdaalder in de hand naar huis terug gaan. Ach, Raukje mag ook twee of drie reeksdaalders hebben... We moeten toch uit de baaien. Ja, jullie moeten uit de baaien, telkens opnieuw. En wat moeten we dan? Neem een huishoudster, neem een vaste meid. Jullie hebben er toch het geld voor? Huh, huishoudster, Dat is niet gek. Alleen, dan moet je zo iemand vinden. Ja. Je kunt stad en land afreizen voor je geschikte vindt. En dan moeten ze nog willen ook, hier in de verlatenheid, zonder aanspraak. Als ze oud zijn, hebben ze geen zin om door twee jonge kerels gecommandeerd te worden. En als het een jong is, nou, <laughs> psa. Zij wil jij hier niet in vaste dienst komen, Raukje? Kan je net denken. Ik heb nog nooit zo'n ondankbaar plooi gehad. En je weet zelf, Tjalling, wat er zou gebeuren als ik hier vast onder dak kwam. Jij bedoelt. jarig en jij. Hm? jarig, ja. jarig in de eerste plaats. Maar jij bent ook een grote, gezonde manskerel die wel een vrouwmens lust. Al lijkt het of je altijd in de achterste wagen komt. Nee, ik zie het al. Raukje op de zaten. Rauwtje in de kraam. afgesouten met een schandengeldje En voor de verdere leven opgeschept met een banket. Dankjewel, Tjoling de Jaardag. Je ziet alles wel, zwart Rauw. Ah, dat heb ik in mijn omgang met jullie rijkvolk wel geleerd. Je hebt geen zin meer in avontuur. Ik heb verkering. Ik wil binnenkort trouwen. Ik zelf van nou over om de kaap heen. Vat je me? Ja, ik vat het... En ik bedank je er ook voor deze laatste schoonmaak. Bedanken hoeft niet. Je hebt me toch geloond? Ik zal jullie een goede raad geven, Tjani Viarda. Eén van jullie beiden moet zorgen dat er een boerin komt op Viada Zaten. Een bazin aan het gehoor. Een boerin? Op de Zaten. Denk erover na. Het eten is weer verbrand. Laat nou, eens dus kijken. Oh, een paar van die aardappels zijn er wel buiten. Die pik jij er maar uit. Ik hoef ze niet. Er is tenminste brood in de trommel en vlees en kaas in de spinden. Brood, ik. ik stik het er met in. Ik heb er in geen dagen een warm al eten gehad. Waarom de het Winkel? Wat doen we dan? Laat het halen. Die komt niet meer. Heb je met haar gepraat? Is de laatste keer dat ze kwam opruimen. Ze zei dat ze genoeg had van onze klodderboel. Zei ze dat? En dat ze binnenkort dacht te trouwen. En dus nooit meer op de zaterdag kwam slapen. Nee, ja. Maar ze zei ook dat we hier een huishouster moesten hebben om uit de rommel te raken. Of beter nog, een boerin. Een boerin? Een boerin. Een bazin op Viara. Zo, zij ruik je dat. En wat vind jij daarvan? Moet ik dat zeggen? Nou, ik zou er niks op tegen hebben, zo op zichzelf. Maak van je hart geen woord, Kou. Je weet wat dat betekent. Een boerin hier op Viara. Ja, ik weet wat dat betekent. Om meteen even, een van ons beiden hier als baas blijft wonen. Misschien. als je het nog eens bekijkt. draai je niet zo lang heen. Er is geen misschien bij, jongen. Dat weet je net zo goed als ik. Ja, zeg ik het maar. Als een van ons beiden hier een boerin binnenbrengt. en dat zal eens toch moeten gebeuren. dan moet er ook een van beiden uit. Dat is het nou net. Jelling. heb jij ooit hier in de omtrek een boerendochter op het oog gehad? Als vrouw op te zaten? Nou. En jij dan? Ik vraag het jou. Ik zou het niet weten. Nooit bij stilgestaan dat zoiets vroeger of later aan de orde kwam? Nee, nooit. Om de waarheid te zeggen, ik ook niet. En nou? We zullen er werkelijk ernstig over moeten denken. Eén dienstelling. Ze moet kapitaal hebben. Ja, dat zou wel moeten. Natuurlijk. Op die oude jaren zaad in stand als ons ouder pad uit elkaar gaat. Een bejaarderzade moet in stand blijven. Wat denk je dan? Tje, je hebt gelijk. Zo'n vrouw zal geld moeten meebrengen. Daar hoef je niet eens over te praten. En nog iets. Ze moet een knap voorkomen hebben. Ook nog? Wat denk je? In elk geval niet onknap. <lacht> je ziet er al bijna voor je wat. Ja, jij lacht. Maar ik wens hier op bejaarderzade geen kale schodders. En geen redelijke. Ja, dan weten we in elk geval waar we niet moeten kijken. Op deze plaats woonden altijd gewante kudels en prante wijven. En dat blijft zo. Het voorjaar is geweest. De zomer komt en gaat. De Hannekemaaiers uit west -Valen zijn er geweest. De grote hitte is er geweest. Op wie zaten, hebben ze zich er met vreemd gehuurd volk zo goed en kwaad doorgeslagen als het ging. Het wordt nazomer. Voor de mindere man de tijd van de kermissen. Een jaar lang hebben knechten en meiden gespaard. Elk stuivertje en stotertje opzij gelegd, dat ze maar konden afknijpen van het hongerloon. Ze zingen niet voor niets het oude lied... Eenmaal vreugde moet er zijn voor de lui die armoe leiden. Eén keer in het jaar draait de molen voor hun. Rollen de dobbelstenen van hun geld. Sputteren voor hun bollen en wafels in de olie en de hete tang. Staat de kroeg open met schutjaspartijen en dansvloer. En na afloop het bed van bermen en vochtig gras. Maar de boeren tuigen hun scheezen en tilburys op. Halen de beste paarden van stal... ...en rijden naar de harddraverijen. Wel, nou, jarig. Je hebt zo'n halve dag op die sulky gepoetst, geloof ik. Schoner kan hij niet. En nou het hoofdstel. En Het riemwerk nog. Morgen is de grote draverij wat. Ja. De eerste waarin de oorlog meeloopt. Met, Met mij op de sulky. Hij ja. zal het makkelijk hebben tegen die knollen hier. Om ze niet, Jalling. Er zijn beste lopers bij. Je laat hem hoe dan ook meelopen? Natuurlijk. Hij moet wennen aan de drukte, het lawaai. En wat doe jij? Ik kom kijken, nog een glad. Moet jij je hier dan ook niet eens uh, afschrokken, straks? Na het eten. Kijk. ging er op de zaten van Volpeda, daar, daar staat ze. Tenminste, ik stel me zo voor dat ze daar staat. Je kunt van hieruit nauwelijks een mens onderscheiden. Ik zie haar secuur voor me van top tot teen. Welmoed Volbeda. Mooie naam heeft ze ook nog. Welmoed. Ik hoop dat ze morgen op de draverij is. De oude Pieter Volbeda heeft in zo'n goede jaar geen wedstrijd overgeslagen, zeggen ze. Maar misschien komen ze kijken. Wonderlijk dat ik er vroeger nooit bij heb stilgestaan dat ze bestond. En dat ik er nu wel vier, vijf keer tegen het lijf ben gelopen. Sinds hier de vraag is opgekomen of er geen boerin moet zijn op de juur Wel vier, vijf keer. Is dat nog toeval? Wat is wat aan? Al de dungeon paarden en zezen. het maar goed bieden dat we vanmorgen de wagen bij de Stadsherberg gestald hebben. Zit mijn oren is zo goed, Mem. <laughs> als een premie. Oh, je mag het er helemaal lezen. Hoeveel kwam ik met prontpaarden op te proppen. Tegenwoordig met een pompdochter. Ik zie het verschil niet. Oh, je vader spotte maar het mee wel moet. Maar hij bedoelt het goed. Bedoelt het goed? De duivenkater. Ik heb hier nog nooit een mooiere paasje gezien als wel. Nou oh, hè. Ja, we zijn te met dit de rijden dan in Pasen. Kijk eens. Ze schieten mooi over de rijbaan. De wipstokken worden al aan de palen gebonden. Oh en daar komen de blaasjes. Ja, die mogen weten altijd wel een grijpstruikel te verdienen van. Zouden er vanavond dansen zijn op de bovenzaal? Oh ja, dansen is er altijd bij. Ah, dat komt de keurcommissie uit de herberg. Nou, je kan wel zien dat ze de eerste neuntje achter de knopen hebben. Vroeg op de dag. Ja, nou. <laughs> en dan komen de paarden ook. Hier ligt de wattenploeg dit jaar. Dat is nog wat je noemt de keurbende. Kijk, kijk het! Wat is die grote draven van jarig bij Die roos? Nou zie ik hem eindelijk eens van die spijt. En ik. Man, man, man. Daar word je als oude paarden bij te stil van. Een mirakel. Oh, zo'n dier wint toch zeker met gemak iedere wedstrijd? 100 tegen 1, mag je wel zeggen. Nou, Maar dat is eigenlijk niet eerlijk. Op zo'n manier kan iedereen wat winnen. Dat kennen hij ook eens, Als je maar een rol heeft. <laughs> nou, en die jaar -er ziet eruit of hij zich geen knoop voor de neus laat wegkomen. Zou Jalling er ook zijn? Charlie? Nou, geloof dat maar. Kijk maar eens rond achter de touwen. Oh, wat stoot je vrouw. Heb ik wat mis? Ja. Nee, wel moet. Je krijgt een kleur als vuur. Ach man, dat doet het warm. Ja, het wordt knap warm, dat is zo. Let op mensen, ik geloof dat het gaat beginnen. Wel een paar honderd mensen achter de touwen tot rust gekomen. De eerste paarden staan klaar voor de wipstok. De oudste keurmeester komt naar voren. In zijn hand een oude paffer. Hij steekt zijn hand boven zijn hoofd. De wipstok vliegt omhoog. De draawerij is begonnen. Daar komt de rust van in de baan. Nou, dat is geen lopen, mevrouw. Dat is zweven. Daar zou je een bril voor opzetten. En dat doet hem niks. Oh, heet alsof hij de rest uitlacht met die fijne koffers. Hoe kan een paard nou lachen? Dat zeg je nou wel eens. Dat is een slim, die paarden. Hoor maar. Ik geloof, de tuin wat er wel is. Die orlof neemt ze allemaal op de hak als dat zo doorgaat. Kijk toch Kijk nog eens. Hij schreeuwt! Hij komt terug! Oh, geen oh. spiertje hoeft! Oh. Gevolgd! Oh. Absoluut gewonnen. Oh, oh. De volgende twee komen in de baan. Mooi stel, maar het moet gezegd worden, ze halen niet bij hem. Ik geloof erachter dat hij het nog altijd paardenal is. Die, <laughs> hij is gekker op paarden dan op jou en. Op Als je door zo'n oorlog gaat. Zo gaat. <laughs> nou, wie hebben we daar? De broer van de kampioen. Middag samen. Wat zei je, Hiske? Broer van de kampioen. In elk geval van de man op de zulke. Nou ja, Jalling, ik moet zeggen, daar bij jullie op de jarbe zaten, laten ze de vlag hoog hangen. Ik mag het wel zien. Tja, onze jarig durf wat. Het is wel bekeken wie straks de 40 Riksdaden in de wacht sleept. Lijkt er wel op hè. Nou, ga zo weer naar voren. Het wordt hier allemaal achter druk. En zo meteen komt de allemaal weer aan bod. Ja, jullie blijven zeker voor het bal? Het jarig ging jij? Het bal? Daar heb ik toch niet zo bij stilgestaan. Er is toch altijd dansen naar zo'n wedstrijd? Voor de jonge lui, Dat is goed bekeken. Die moeten. Ach, wat zal ik zeggen? <laughs> ik kan niet dansen. Ah, verdamers. Ik dansen, ik geloof het niet. Nou, ik, ik heb eerlijk waar nog nooit even een dansvloer bestaan. Zou hem een kut van je wel te vallen? Helemaal. <laughs> oh, Dans is toch geen Heksen toer? Ik sleep je er al door. Als je wilt. Jij? Oh, kijk je maar aan. Dat is zo gek. Nou, nou, nou. Kom Pieter, je wou zo net wat meer naar voren. Ik hoor de mensen klappen. Die niet. die komt zeker ook weer in de baan. Oh, ik Nou ja, waarom heeft zo'n paard dan ook niet een andere naam? Ja, is... ja waarom niet Pieter Volbert? Hé, waar moeten je je ouders gaan ervan doen? Pieter? Nee, niet mij. Jij staat nou alleen in de drukte. Alleen? En jij dan? Als je mijn gezelschap gebruiken kunt. Ik... Oh, misschien had je je gezelschap al beloofd aan iemand anders? Kom je daar nou bij? Ik heb toch geen hekel aan het vrouw Volk? Wel moet. Jij vraagt de dingen altijd op de man af, hè? Nooit uit vrije gegaan? Als je het beslist moet weten... Nee. Een jarig? Ach, die, die, die valt overal buiten. Kijk! Daar komt jarig langs de baan. Zie je nou wat ik bedoel? Kijk we zitten op die filmpje. Ik geloof dat ik je snap. Mijn moeder zei dat straks al. Die jarig verjaardag ziet eruit alsof hij zich geen knoop voor de neus laat wegsnoepen. Hij kijkt zo goedvarend. Dat is zacht gezegd. Hij is een baas wel moet, Een echte commandeur. Mm -hmm. En ik kan vimmers zijn. En jij, Charlie? Ach, ik ben niet zo'n kraanhals. Nee. Daar kom ik vooruit. Voor mij moet alles liefst gemoedelijk en evenredig gaan. Ik geloof, Charlie. Ik geloof dat jij een lieve kerel bent. Lief? Ik? Ik geloof het vast. Ik nee. heb een kleur van de kaart. Je hoort het? de van deze rit? Zometeen de laatste ronde. Daar wil ik wel bij zijn. Ja, natuurlijk. We gaan een goed plaatsje zoeken. Kom, geef me een arm. Ze stompen je hier in het gedrang, wond en blauw. Leun maar op mij. Dat ja, goed. Nou, je mag toch geen al zijn? Je hebt een paar stevige armen hoor. Alles naar de zin? Wel moet. Bij mij wel. En bij jou? Kan niet, beter. Stilte vrienden, alsjeblieft. Oh, mensen, mensen, mag ik even de aandacht? Alsjeblieft, dankjewel, ja. Waar zijn de kampioenen eigenlijk? Nee, ik bedoel de pikeurs hoor. Niet de peren maar die kennen we hier in de zaal niet. hebben zou het wel mooi wezen, met peren kom je vaak verder dan met mensen. Oh. Vooral met vrouwen. Oh. Zolang je zitten mensen niet van de merrie op de ezels ziet komen. <tie> <tie> vrienden gekheid. Ja. Uh, vandaag uh, zijn de beste peren weer eens van stal gehaald. <tie> oh, om het eens dus eenvoudig uit te drukken. Uh, onze Friese dravers hebben bewezen dat ze er mogen zijn. Niet waar? Ja. Ja. We hebben er ook nou weer eer en plezier van voor u. Ja. <applaus> ja. En dat weet niemand zo goed als de keurcommissie. Die zogezegd al van jaar tot jaar klaar staat met de feestkrans. Nou ja, met eregoud. zeg het maar daar. Ja, eregoud ik. Maar ik moet eigenlijk zeggen erezilver. Zo is het, ja. Maar het gaat hier immers om Rijksdaalders, zoals we weten. Nou, goed. Alsjeblieft, hier heb ik dan de eerste prijs: dat zijn 40 splinternieuwe. Met de complete kop van Zijne Majesteit er nog op. In deze fluwelen pong. Met de hand geborduurd, mag ik wel zeggen, door een jonge dochter die onbekend bent. Oh. Ja, mooi, mooi, mooi, mooi. Ja, wat zou ik zeggen? Het, uh, het was een crine dit jaar, uh, vrienden. Hè? Nou ja, eigenlijk ook weer helemaal geen krim. Ja, nou, <laughs> Hoe zeg ik dat? <laughs> ja, nou goed. We hebben hier zogezegd te maken met een geit wat het plattelandsdraverijen betreft. Uh, je zou kunnen zeggen, in zekere zin met het paard van <laughs> Ja, Zeg maar, waar hangt die winnende piekeur nou eigenlijk uit? Uh, wil je alsjeblieft naar voren komen? Ja, daar staat hij dan. Nou kerel, het plechtige ogenblik is er. Vrienden, aanwezigen, en zo is dat. Voor mij staat de eigenaar en pikeur van de kampioen van vandaag, de eerste prijswinnaar, Orlov. Ja. Nou, ik krijg hier een jarig viarda. met de gelukwensen van de hele keurcommissie deze prachtbuidel met veertig Rijksdaal. Dus Ten teken van de ongelukkige heer. de heer? Everything is perfect. Ja, Ben je niet trots op je broer, Tjalling? Ach ja, vanzelf. Maar het is al zoals je moeder zei. Met de rust moet je wel winnen. Het is hier bedoven, dus er komt te veel volk op de wereld. Ja. Ik zal je eens wat zeggen. Als ik mijn borrelhof heb en eens kan de boerenjongens achter de borstdoek, dan stappen we op. Zoals Pieter zegt, het is mooi geweest voor vandaag. En daarbij de prijsuitreiking is achter de rug. We hebben gezien wat te zien was. Zo is dat. Uh, ja. Jullie blijven zeker bij de danserij. Stelling met brengt. Met alle plezier. Dan lees ik mijn rommel op de prijs van je boer. Dat hij nog veel geluk van zijn rust mag beleven. Hoep. Mm. Ja zeg, als je jarig daar bij het raam ziet zitten, zou je anders niet denken aan geluk. Wat een zwart kijker. En dan heeft u nog wel zo'n slomp geld op zak. Dat is geen vrouw. Dat Raven pakte u niet keurzaam. Nou, kom, kom, mee naar huis. Pas goed op mijn dochter, tjalling. En op de mijne, hè? Ik zal mijn best doen. Tot ziens samen. Men hoeft niet bang te wezen, is Schelling wil toevertrouwd. Ja, maar blijf je nou eens, kom dan. Ja, nou. ja, ja, kom. Zeg, moeten wij jarig niet eens gaan geluk wensen? Hmm, ik weet niet recht. De moeder had gelijk, Jalling. Ik begrijp niet dat die broer van jou bezielt. Hij zit daar zo verloren alsof hij... Ja, alsof hij alleen op de wereld was. Ja, hij, hij heeft zo van die zwarte buien. hè. Al zou je dat net nou niet verwachten. Hij is niet makkelijk. Zeg maar gerust moeilijk. En moeten we nou naar hem toe? Het hoort er zo bij dan niet. Als ah, niet niet anders kan... Zo, hier zit je dus, jarig. Had je me nog niet gezien soms? Je keek anders een paar keer mijn kant uit. Je zit daar zo scheef bij het raam. Moet je nog feliciteren, jongen. Het was zachtig. En ik, jarig. Die oorlog van jou is een wonderstuk. Bedankt. En je kent wel Moed toch, hè? Welmoed volbedaan. Natuurlijk dat ken ik wel moed. We hebben elkaar meestal het ver te gezien. Al wonen we hemelsbreed er niet zo ver uiteen. Nee. Nee. Heb je ook met dan? Ja, er is dansen, zo meteen. Wist je dat jij dansen kon? Dat kan ik ook niet. Maar Welmoed zegt dat ze mij er wel doorheen zal slepen. Welmoed. Schijnt er wel eens mm. we met jullie. Het lijkt er wel wat op, hè? Waarom blijf je niet dansen, net als wij? Er lopen hier genoeg vrije meisjes. Ik dans niet. Nou, jarig. Als je het mij vraagt, heb ik Jalling en jij daarop jaren zaten veel te lang als kluizenaars geleefd. Als kluizenaars? Ja, misschien Ach, daar komen de muzikanten. Laten we naar de bovenzaal gaan. Ja, ga je mee. Ik zit hier goed. Kom op Jallie. Wou jij dan vroeg naar huis? Ja. Ik red mezelf. Oh, ik vraag het zomaar. Vragen staat vrij. Antwoorden ook. Hand in hand, godverdomme. Hij heeft er die vent van lammetjes, pap. Gepakt zomaar, terwijl ik zo zogezeid met de rug naar hem toe stond. Hoe heeft hij het gelapt. Hij heeft zich nooit bij de vrouw van opgehouden. Ik heb hem wel eens afgevraagd of hij het verschil tussen een vent en wij veel kende. Maar hij weet het. Ik zag dan zijn hele werk. En zij weet ook dat hij het weet. Je hoeft die twee maar aan te zien. Hel en weer licht. Ze is me ontgaan. Ze is me ontfutseld. Het voelt als een heet ijzer tussen mijn ribben. Ik nooit tegen Jan gezegd dat ik wel moet al voor mezelf had uitgezocht. Ik had het beter wel kunnen doen. Toen was hij van haar afgebleven. Dan liep ik nou met haar de trap op naar de dansvloer. Dan sleepte ze mij er doorheen. Hé hey daar! Snap haal met je neven. Geef mij de hele kruik maar. Wat zij te horen, laat pakan. Tot de meneer grote bekken ga beneden een andere kruik halen. Kruid. Maar als ik niet drink, wordt het me te machtig. Ze hebben me getrapt met z'n beiden. Midden op mijn hart. En ik ben niet iemand die zich zomaar op zijn hart laat trappen. Ik vergeef het hem niet. Ik vergeef het hem niet! Ik vergeef het hem niet! Wat? Ik vergeef het hem niet! geweest. Ik ben dood op. Ver na middernacht. Ik heb er werkelijk doorheen gesleept. Hier, neem het lodderijen op je zak, doe ook een beetje gezicht af. Ja. Ik doe het ook. Ah, ja, dat vriest op, zeg. Nou, ik ga naar de stal, waar moet praten wagen halen. Ik ga met je mee. Het is jammer dat ik je nu al thuis moet brengen. Mm -hmm. <laughs> brengen kun je op twee manieren doen, Charlie. Leg me dat eens uit. Mm -hmm. Er is een korte en een lange weg. <laughs> Welke wil je? Met jouw welmoed. Dat <laughs> is de langste. Oh. Kijk uit, er zijn mensen. Ze kunnen ons zien. De allerlangste, wel. Je ja, hebt er dus nog niet genoeg van? Heb je me niet gehoord? Met jou wil ik altijd verder trekken, Welmoed. Oh. Een hele leven lang. Oh, je bent een groot bijtje alleen. Hoe bedoel je? Dat je een groot besluit hebt genomen. Ken ik jou dan al niet door en door? Ben je er zeker van? Als van die sterren daarboven. Ik hoop nooit een ander besluit. Moet je dan nog niet eens goed nadenken? Ik heb al gedacht. Wanneer dan? De hele dag. Al veel verder terug. <laughs> Het lijkt bijna of ik mijn leven lang aan je gedacht heb. Mm. Vraag je me niet wat ik ervan vind? Wel, Wat vind jij ervan? Ik hou me heel stevig vast. Met beide armen. Nog steviger. Ik zal je zeggen wat ik hem vind. Hm. Ah. Ja. Je bent nou niet bang hè, dat de mensen ons kunnen zien. Alle mensen kunnen me gestolen worden. Op jou na. Op jou na. Ja. Ah. Ah. Ah. Come <laughs> and ben wij eigenlijk? Ik ben de met geloof ik. Dat <laughs> geeft ook <op> niet. <laughs> oh, er is geen eind aan de nacht. Ergens komen we wel thuis. Ik weet niet meer waar ik thuis ben. Ik weet niet eens meer hoe mijn ouders eruit zien. Of ons huis. Dat komt nooit, omdat je mij bent toegevallen. Mm. Zeg dat nog eens. Je bent mij toegevallen wel moed. De grote prijs. Jij bent mijn prijs. Heb je die koud? Niet waar ik tegen jou aan zit. Aan de andere kant voel ik niet. Misschien. Wat heb je? Gek. Ik dacht dat ik iets achter ons hoorde. Op de weg? Waard. Stil dan even. Ja, er is nog iemand onderweg. En ik had nog wel gedacht dat we de laatste waren. Ze rijden hard ook. Die lui halen ons toch niet in? Het is niet zo donker of ze kunnen ons zien. Nee, zo donker is het niet, meer. Je kunt zelfs al een klein beetje lichter worden. Daar ging de, Daar die, die grijze streep. Waarom rijdt uw vent zo hard? We weten niet of het er één is. Wie rijdt er nou zo hard in het donker? Alsof hij nou alleen op de weg is. Schiet wat op, Les. Je bent zo bezalig vandaag. Kom, allee! Jij gaat ook al harder rijden. Ja, dat moet ik wel. Ik wil proberen die gek daar in de voor te blijven. Of een zijweg te vinden. Ik maar wist wie het was. Jalling? Wat is er wel noemd? Zou het kunnen? Het kan. Nes, maak voort! Hier, genadebeest. Kan je niet wat aan die achterste poot trekken? Allee, allee! Jalling! Ik weet zeker dat hij het is. Niet. Jarig, Heb je omgekeken? Kun je door het ook heen zien? Dat hoef ik niet. Ik weet dat die achter ons aan is. Kijk eerst dan. Die oorlog van mijn boer is straks bijna bleek. Je moet hem kunnen zien. Durf niet. Kijk, kijk alsjeblieft. Ik ben van, al niet. Nog heel even bles. Doe dan niet. Je kunt het best. Als het jarig is. Wat dan? ik, ik, ik zeg het niet. Ik zie nou waar we zijn, mijn een paar honderd meter, dan zijn we op de tweesprong achter Tjomarm. Zij we het toch voor zijn, Charlie? Goddondert het. We moeten de tweesprong halen. Doe bless. bles! Doe dan, bless. Bles. Zij bles. Zijn de zweef, Charlie? Allee. Alleen. Alleen. Mijn hele leven ben ik verder zijn. Ik heb hem nooit rekenschap gevraagd omdat hij weet. Hij heeft altijd geleefd zoals hij dat wil. Charlie, waarom zeg je het allemaal? Omdat ik van nou af aan wil leven zoals ik dat wil. Hou mij vast! Dan, ga mij vast! Ik heb beide handen over de doorgetuigd! Ali! Ik hoor het! Het is nog Ja! En komen ze. Wie? De veldwachters. Laat ze komen. Ik kan je nog verstoppen. En volgt de klopjacht. Laat ze me halen. Ik heb toch de moord gepleegd? Ik heb het je nog wel honderd keer gevraagd. Je geeft me geen antwoord. Wat voor antwoord wil je? Waarom heb jij geprobeerd wel moeten mij kapot te rijden? De orlof is kapot. Voor de wilder wat laat het met jouw orlof? Zij is dood. Was ik het maar geweest. Waarom heb je niet gewacht dat ik weer thuis was? Dat je mij kunnen vermoorden hier. Op de deel buiten waar je me wilde. Dat had zij tenminste geleefd. Dat is niet. Het lot heeft het beschikt. Geen van ons beiden krijgt haar. Het lot. Jij was het lot. Je hebt alles vernield. Grondig. Finaal. Ik loop toch niet weg voor het gerecht? Ik laat me toch grijpen. Jij hebt stom gedaan. Ik heb het je van het begin af aan gezegd. Neem een advocaat. Laat je verdedigen. Jezus Christus, wat ben jij goed. Ik hoef jouw heilige goedheid niet. Goedheid. Ik vervoer jou, man. Maar ze zeggen dat elk mens recht heeft op een advocaat. Elke moordenaar bedoel je? De veldwachters zijn op het erf, Jarig. Laat ze binnen. Moet ik een advocaat voor je nemen? De beste die ik kan vinden. Vals dood met je advocaat! Dit was het tweede deel van de hoorspelserie Stiefmoeder Aarde van Teun de Vries. Swapke Jaris werd gespeeld door Eva Janssen. Haar dochter Ted door Joke Rijtsma Hagelen. Jarig was Hans Vierman en Tjalling Hans Karsenbar. Wiebe Kuiken werd gespeeld door Jan Borkers. Raukje door Gerry Mantel. Pieter Volbeda was heb orizant. Zijn vrouw Hiske, Tine Medema. En hun dochter Welmoed, Corrie van der Linde. De dorpsvrouwen werden gespeeld door Maria Lindes, Paula Major en Elie Den Haring. De dominee door Piet Ekel. De verteller was Teun de Vries. De muziek voor deze hoorspelserie werd gecomponeerd door Alfred Stalten. en onder zijn leiding uitgevoerd door het Promenadeorkest. De regie had Ad